De Pakistanse Taliban hebben een bestand afgekondigd van één maand. In die periode willen de moslim-extremisten het vredesgesprek met de Pakistanse regering een kans geven. Dat zijn woordvoerder. De twee partijen hebben al eerder met elkaar gepraat, zonder concrete resultaten. Of Pakistan voelt voor nieuwe onderhandelingen is niet duidelijk. Afgelopen dagen heeft de Pakistanse luchtmacht uitvalsbasis van de Taliban aangevallen in het noordwesten van het land. Of de moslimextremisten daardoor zijn verzwakt is onbekend.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 Jede ding die zeen zo kwelt, kan het eigenlijk roze is nog maar mee. En trouwens voor de grote stad, stelde noot en zicht die vuurse plaat. Skandaal, in sterbezicht, Heb je het nummer opgeschreven? Heb je het nummer opgeschreven? Nou, niet hoor. Met wel het nummer van CFM? 0235730393. En wil je nog gratis, jawel, gratis naar de Hiswa...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 Tu étais formidable, We formidable. formidable. Oh, tu étais formidable, étais formidable. Nous étions formidable. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié, mais c'est qu'un anneau mec.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 Moet ook gebeuren, zo op z'n tijd. Je hoort uh, nu Duran Duran in Ordinary World.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 Door recycling blijven grondstoffen behouden... en komen schadelijke stoffen niet in het milieu terecht. Dat noem ik nog eens een keer duurzaam ondernemen. Zo is maar net. Dus geef ze af aan de milieustraat. Zometeen om half vier hebben we de evenementenagenda. Volgens mij komt het carnaval ook langs dan, hè Albert-Jan? Dat ligt aan jou, Rob. Ja, nee, daar moet je vast geestelijk op voorbereiden. Want dan weet je wat er gaat gebeuren. Ik waarschuw je maar vast. Heel goed. Hier is Delegation en Where is the Love.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 En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Is hier Albert Jan Milky Chance en de Stolen Dance. No!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 in my mind The flesh and skin would tease me through the night I touched your face, narcotic mindful laze, Mary Jane. And I called your name like it did, it took cocaine, all the stuff you love to And I touched your face, narcotic mindful laze, Mary Jane. And I called your name. Michael Kidd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 ad-hoc nog even uh, het een en het ander bij elkaar zoeken. Ik zie een zweedruppel. No, Het no. no. begint op werken te oh, lijken. Okay. <laughs> Laten we beginnen met uh, ja, skiën. apriskieën heb ik het dan over. En uh, als u nog denkt dat er is in Zandvoort niet geapriskie wordt... dan kan ik u uit uw droom helpen. Want uh, vanavond bijvoorbeeld heb je de winterbarbecue. Dat is een apres-ski-kabouterfeest. En uh, dat wordt uh, mede uh, georganiseerd door La Chouf-brouwerijen. En dan heb ik het over...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 En uiteraard die diverse heerlijke shots nuttigen. Want dat hoort er natuurlijk bij. Vanavond grote winterbarbecue bij en Hardy aan de Z uh, Haltestraat in Zandvoort. Ik zeg er maar even bij, drink met mate.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 Dan blijven we even op de zondag. En dan hebben we het over het wapen van Zandvoort. Want de maand maart is uitgeroepen tot de muziekmaand in het wapen van Zandvoort. En ze starten morgen op 2 maart met het uur Allerbekende mainstream jazz trio. En dat is vanaf 4 uur. Voor de rest de hele maand. Zondag 9 maart Blues en Prairie Parlor. Ook vanaf 4 uur. En zondag 16 maart live jazz met Adam Spoor.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 De voor de op, dan bouwen we een feestje. De remmen los, nu springen we eens uit de band. Kom, opa, schiet eens uit de sloffen. En oma, zet je beste beentje voor. Straks vliegen hier de veters uit de schoenen. Gaat wat schrik steeds sneller spelen De pianist gaat gillend onderuit De tuba blaast de drummers zijn de De dirigent slaat afleid uit een breekt licht uit Achter ja! in de zaal gaat de lopers. De kustelijn is zichtbaar van de doof Hij trekt gauw aan de en geeft een rondje De glazen dansen op de baan hoor Je houdt er zo van, toch? Je houdt er zo van. Ik zie het aan je gezicht. Ik ben al enthousiast. Ja, dat merk ik al, joh. Ik kreeg net al een whatsappje van jongen je jas maar aan je kan naar huis. Oh ja, dat is ook waar ook. Als ik een carnavalsplaats zou draaien, zou Albert-Jan naar huis gaan. Dag Albert-Jan. Doei. Nee, morgen de kindercarnaval natuurlijk in de kroeg. dat Het wordt een groot feest. En vanavond apreski bij Lauren en Hardy. Dus we moesten even lekker meedoen met deze muziek. Carnaval gaat morgen officieel van start en duurt maar liefst drie hele dagen. Drie hele zware dagen. Hier is Dino woestof en Legendary Lane. dat zat ik me van de week te bedenken, Albert-Jan. Ja, ik denk af en toe nog wel eens. Door ja. de week. Ja. Ja. En dan denk ik vandaag, je hebt bepaalde platen die hebben we in het verleden. Hebben we die grijs gedraaid bij Salford op zaterdag. En hoor je hele tijd niet langskomen.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 Meteen denk aan dat filmpje wat ik van jou gekregen heb, Albert-Jan. Vlieg met me mee. Oh ja, die. Ja, ja, ja. Heb je hem? Heb je hem? Ja. ja, ja. ja oké. Okay. Je hoorde ja. de zing van de treintje Alsterhuis. Hey, en dat blijft een mooie zing. Kom, ja, vlieg met me filmpje, mee. Dat is een filmpje gemaakt, luisteraars, wat ik uh, toen, terwijl ik in het vliegtuig zat, heb ik een stukje film gemaakt. Dat was de trailer. Ja. Je krijgt straks de volledige film die duurt 2 uur en 10 minuten. Echt waar? Heb je twee uur en tien minuten gefilmd? <laughs> Jeetje. Een complete vlucht.